Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De gemeente Amsterd 750.000 euro beschikbaar gesteld voor een uitgebreide herdenking van het slavernijverleden. Op 1 juli volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Het geld is bedoeld voor onder meer fototentoonstellingen en theaterstukken. Amsterdam zegt dat het bij het slavernijverleden wil stilstaan omdat de stad daarin een belangrijke rol heeft gespeeld.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 Minister Spies zegt dat de plannen van VVD en CDA in strijd zijn met de richtlijnen van de Europese Unie. In Syrië zijn bij een aanslag op een pro regerings tv station zeven mensen om het leven gekomen. Dat heeft de televisie gemeld. Opstandelingen worden verantwoordelijk gehouden voor de aanval in de stad Drusha, op zo'n 20 kilometer van Damascus. Gewapende mannen bestormden het gebouw van de zender en brachten explosieven tot ontploffing. Volgens de Syrische minister van Informatie zitten terroristen achter de aanslag... Dat is de term die bewind ook gebruikt voor opstandelingen. In België is geschokt gereageerd op een filmpje van Greenpeace... waarin de suggestie wordt gewekt dat de Belgische premier Di Rupo wordt gemarteld. Een acteur met, een, met de herkenbare rode vlinderdas van de premier wordt onder schot gehouden... en moet beloven dat de kerncentrales in België tien jaar langer open zullen blijven. Energiemaatschappij Electrabel zou zogenaamd achter de ontvoering zitten... Politici vinden het Greenpeace-filmpje onsmakelijk en Electrabel eist dat Greenpeace het verwijdert. Het weer veel bewolking en in het oosten kan er wat regen. Het is 20 tot 22 graden, ook vanavond bewolkt, al kan het plaatselijk wat opklaren en er wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A28, Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Uitoff en Afrit en Dolde 3 kilometer. En door maaiwerkzaamheden file rijden op de A29 richting Rotterdam. Daar staat tussen Afrit, Numersdorp en Oud-Beijerland 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Ja, I wanna be your man. Uh, de tweede single van de Stones. Uh, Na Come On. Come On was de eerste en dit was de tweede. En dat was een liedje wat ze cadeau kregen van de Beatles. Want tussen de fans was enorme rivaliteit in de tijd. Je was of voor de Beatles of voor de Stones. Behalve ik dan, ik was voor allebei. Ik vond het allebei goed. Maar uh, je, de, tussen de fans was enorme rivaliteit. Maar Beatles en Stones waren eigenlijk gewoon goede vrienden van elkaar. Uh, er zijn ook diverse momenten bekend dat de heren innig samengewerkt hebben zoals bijvoorbeeld in de rock and roll circus waarin John Lennon samenwerkt met Keith Richards en Mick Jagger um, en er zijn nog wel meer uh, uh, meer voorbeelden te noemen. Uh, op de single We Love You en Lions zingen de Beatles vrolijk mee. En uh, de Stones deden weer onder andere mee op sommige platen van de Beatles. Zoals bijvoorbeeld All You Need Is Love, waar Mick Jagger zelfs duidelijk in beeld is. Als je de de, de clip ziet op YouTube, dan zie je dus Mick Jagger, die is gewoon duidelijk in beeld. Daar, die was daar ook bij aanwezig en zong ook mee. Dus uh, de, de heren Stones en Beatles waren natuurlijk gewoon best wel aardige vrienden uh, van elkaar. En het is ook zo dat ik zei ik al, het uh, Stones verhaal begon doordat Dick uh, James, de man die van, van DECA dus, of Dick Rowe heette die man geloof ik, niet Dick James, dat is een ander, Dick, Dick Rowe heette die man. Um, die had de Beatles eens afgewezen bij uh, DECA. en ja, toen de Beatles ineens bij uh, een andere maatschappij, bij de concurrentie, wel enorm succes, wilden hun ook een beentje. Ja, en toen schijnt George Harrison gezegd te hebben, dan moet je de stans nemen als een goede band. Dus dan maakte in het begin allemaal nummers van anderen. Heel veel oude rhythm and blues, het Amerikaanse rhythm and blues, het Salomon Burke en Chuck Berry en dat soort dingen, waren eigenlijk een beetje de hofleveranciers. Totdat, uh, althans zo gaat het verhaal, Paul McCartney een keer tegen Dick, Jagger en Richard zei: Joh, jullie zijn helemaal gek. Jullie lopen maar liedjes van anderen te spelen. Je moet zelf gaan schrijven, gaan schrijven want dat brengt veel meer op. Ja, Paul McCartney was natuurlijk best wel een beetje een zakelijk mannetje. En dat zijn de heren Stones toen ook driftig gaan doen. En uh, vanaf, uh, uh, ik geloof dat het de LP Aftermath was, stond alles alleen nog vol met uh, eigen nummers. Het volgende nummer wat we gaan draaien, nou, is, een, is een heel onbekend nummer. Het komt, uh, het komt voor op de LP Out Heads, de Engelse versie. Uh, de Amerikaanse versie hebben ze eraf gehaald. En het was toen de tijd de B-kant. Van Satisfaction. I Can Get No Satisfaction. De grootste, hits die de stand, de grootste hit die de stands ooit gehad hebben. 65 weken lang nummer 1. En eh, daar stond dit nummer als B-kant op. Althans, in Nederland. Of dat in Amerika ook zo was, weet ik niet. Maar in Nederland was het in ieder geval wel zo. En ook op de Engelse versie van de LP. Out of Hour Hats stond dit nummer op. Het heeft een eh, onmogelijke titel. Ik wil nog wel even bij vertellen dat als je de credits van dit nummer kijkt. dat het beschreven is door Nanker en Velg. Zo heet dat. Maar dat zijn pseudoniemen voor Jagger en Richards. Eh, dus alles wat op Rolling Stones platen staat geschreven door Nanker en Velk. Dat, eh, dat, is allemaal, dat zijn gewoon Jagger en Richards. Dat was een pseudoniem wat ze in de tijd eh, gebruikten. Goed. Nou, daar komt hij, The Under Assistant West Coast Promotion Man. The Rolling Stones. B kant was het in de tijd van uh, I Can't Get No Satisfaction in, 19, uh, in 1965 dus ongeveer en uh, dat was dus samen met Satisfaction een uh, wekenlange nummer 1 hit en uh, nou ja, Satisfaction komt denk ik nog wel aan bod. Hoewel die hoor je natuurlijk nog vaak genoeg. En het is misschien wel leuk om af en toe ook eens iets te draaien wat je niet elke dag hoort. Maar onder dit dus. De bekant van Satisfaction. The Under Assistant West Coast Promotion Man. Geschreven door meneer Nanker en meneer Velge. Maar zoals ik net al zei. Um, dat was dus gewoon een pseudoniem voor Jagger en Richard. Dus het is wel degelijk een uh, eigen nummer. Het stond dus op de LP Out of Our Heads. En dat hebben we al eens eerder verteld. Uh, toen wij de confrontatie nog in het programma hadden. Daar waren twee versies van. Je had namelijk een Engelse versie en een Amerikaanse versie. En die weken op een heleboel punten behoorlijk af. En de Engelse versie vond ik persoonlijk veel beter. Er stonden betere nummers op. Vond ik. Maar goed, wie ben ik? Rolling Stones dus vandaag. Het is vandaag Rolling Stones in de viljaren. En we gaan door tot vijf uur. Want ik ben te laat begonnen. Ja, en uh, dan zeg ik gewoon... Je mag de Stones fans niet tekort doen. Dus uh, we gaan gewoon een uurtje extra pakken. Pikken we gewoon erbij. We gaan lekker door met de Rolling Stones. En het volgende nummer wat we draaien komt van een LP. En dat is weer goed nieuws voor de Stones fans die die LP niet hebben. Uh, deze LP wordt... Uh, opnieuw uitgebracht. Uh, misschien, of deze cd, misschien komt hij ook wel weer op vinyl, dat weet ik niet. Maar in ieder geval uh, komt hij deze weken opnieuw uit. Dat is uh, belangrijk, uh, want het is een fantastische plaat. Het is zo niet de beste live plaat die de Stones ooit gemaakt hebben. Geweldige plaat, uit 1970. Uh, waarop uh, Mick Taylor voor het eerst zo'n beetje live meespeelt met de Stones. En uh, nou, het is echt een, een geweldige plaat. Het, is, het spat er allemaal af. Uh, en het is gewoon een ontzettend lekkere, lekkere live plaat. En ik zeg het dus, hij komt deze weken. Of hij is er uit, of hij komt uit. Maar in ieder geval, uh, dan is hij natuurlijk geremasterd. Is hij digitaal opgepoetst. Dus uh, dat is voor de Stones fans natuurlijk goed nieuws. Get your ya out. Fantastische live plaat van de heer de Stones daarvan een oud chuck berry nummer. Want daar waren de stones natuurlijk gewoon goed in. En het was ook nog een hit voor ze. Het is ook nog een single geweest. En het was een hit. Het heet Little Queenie. Je zijn ze: That's a Rolling Stones! Well, it's Bad er allemaal af. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tegen uh... de laatste tijd, natuurlijk, ja, als de, jaren de Stones op het gingen, dan uh, was het altijd met een aantal gastmuzikanten, background, zangeresjes mij uh, extra toetsenman, saxofonisten, uh, dat was er allemaal bij. Toen natuurlijk niet. Nu deden ze gewoon lekker met z'n vijven. Nee, met z'n zes Nou me wezen, want op dit nummer hoorde je Ian Stewart wel degelijk de piano mee rammen. Uh, geweldig concert van de Stones in, uh, uit het jaar 1970 ongeveer. En dit was ook zo'n beetje het laatste wat ze deden voor het uh, Decca label, want uh, daarna uh, weet u allemaal natuurlijk wel. Met Sticky Fingers kwam uh, de eerste was de eerste LP die uitkwam op hun eigen Rolling Stones label. Ze braken met uh, DECA. ze braken met hun producer en manager Andrew Luke Oldham... die al daarvoor alle Stones platen uh, geproduceerd had. Over dat had ze al eerder meegebroken, want Jimmy Miller had al het een en ander voor ze gedaan. Uh, vanaf uh, uh, Welke LP was dat? Oh ja, Let It Bleed. Dat, was, uh, dat werd uh, Jimmy Miller al, die dat deed. Um, en deze LP werd geproduceerd door The Stones en Glyn Johns. En die Glyn Johns is wel weer, ook weer een apart figuur, want het is ook weer een man die ook met de Beatles gewerkt heeft. Dus je ziet, het komt steeds weer een beetje bij elkaar. Glyn Johns was onder andere ook uh, technicus... Uh, bij de LP Let It Be van de Beatles. Dus uh, dan weet je dat ook weer allemaal. Fantastisch nummer. Een oorspronkelijk natuurlijk van Chuck Berry. En het was heel duidelijk te horen. En uh, de, hier speelde Mick Taylor dus voor het eerst live mee met de heren Rolling Stones. Geweldig plaat. Get your ja yas out. Um, de LP die vorig jaar opnieuw is uitgebracht met ook wat extra bonus tracks. Uh, die gaan we nu draaien. Maar ik heb natuurlijk nog de echte oude versie. Want uh, dat vind ik eigenlijk wel zo leuk. En daarvoor een, een nummer wat ik, wat ik verschrikkelijk goed vind. Het swingt als een trein. En volgens mij wordt dit gezongen door Keith Richards zelf. Niet door Mick dus, maar door Keith. En het is een geweldig nummer. Van de LP Exile on Main Street. Een dubbel LP als opvolger van Sticky Fingers. Een geweldige plaat was dat ook weer. Een van de betere, mag wel zeggen, een van de beste Stones LP's. Eh... Uh, want de stones hebben wel hier daar wel eens een dieptepuntje gehad. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Uh, we draaien gewoon goede dingen vandaag. En dit is er een van. Keith Richard zingt het. Van de LP uh, Exile on Main Street draaien wij het nummer Happy. En het swingt als een trein. dames en heren, want we staan hier gewoon lekker te swingen in de studio. met het geluid vol op volle sterkte. En dat, uh, dat moeten we ook maar doen, want dat, is, uh, dat hoort bij de stoot. Dat moet je niet zachtjes op een zakpietje draaien. Dat moet je gewoon even keihard zetten. Dit was een fantastisch nummer van de LP Exile on Main Street. En uh, dat, uh, dat nummer dat heette Happy, dat werd gezongen door uh, Keith Richard. Het was een dubbel LP overigens, Exile on Main Street. En uh, ja, het was echt zo'n fantastische plaat. En vorig jaar is hij in een gedigitaliseerde versie en ook wat uitgebreider uh, opnieuw uitgebracht. Er zijn toen wat tracks bijgekomen, op CD natuurlijk. Uh, er zijn toen wat tracks bijgekomen die uh, het oorspronkelijke album niet gehaald hebben. En die, die stonden er toen wel op. We gaan nog een nummer van die, draaien, van die plaat. Want dit is een te gekke plaat. En het is eigenlijk zonde om, die, uh, om daar nog niet wat meer van te draaien. Dus ik draai er nog een stuk van. Nog twee stukken ga ik er zelfs van draaien. En er zonder andere dit. Dit was toen de tijd de opvolger van, uh, van uh, Brown Sugar als, als single. Een geweldige plaat ook weer. Ik heb het ze ook wel eens een keer live horen spelen. En nou ja, het is, het is zo'n mooi nummer. Hier komt hij. Rolling Stones van de langspeelplaat uh, Exile on Main Street. En daarvan draaien we nu Tumbling Dice. Mensen die wat later ingeschakeld hebben, we zijn bezig met het 50-jarig jubileum van de Rolling Stones. Ik weet niet precies welke datum er geweest is, maar dat maakt ook niet uit. Doet er ook niet toe, ik had er gewoon zin in om vandaag eens een keertje lekker alleen maar Stones te draaien. Nou, en dat doen we dan ook gewoon. Het leuke is dat dat allemaal mag bij CFM, dat je gewoon lekker... Eh, niemand zegt van je moet dat draaien. Nee, dat doen we lekker zelf, bepalen we zelf. Vandaar, de Stones Tumbling Dice van het album Exile on Main Street. En dan gaan we er nog een van doen. Ja, ik vind het een te gek plaat. Dat is een van mijn echt mijn absoluut favoriete Stones-platen. Uh, ik heb er nog wel een paar hoor, maar uh, dit, is, dit is er zeker een van die bij mij in de Stones top 5 voorkomt. En uh, ja, de Stones waren sinds uh, Sticky Fingers natuurlijk weer lekker terug op, uh, op, het, op waar ze goed in zijn. Gewoon spelen van uh, goede rhythm en blues en. en uh, ja, dat kunnen ze gewoon als geen ander. En vandaar dat ze ook natuurlijk genoemd worden de best rock and roll band in de world. En dat zijn ze ook. Ik heb zelfs het gerucht horen vertellen dat ze, dat ze weer op tournee gaan. Of dat allemaal waar is. Nou, dan moet je gewoon. Je kunt op Facebook onder andere de Rolling Stones-pagina krijgen. En dat is op zich heel erg leuk. Want dan kun je, daar word je wel een beetje op de hoogte gehouden. Van alle activiteiten die de heren nog ontplooien. En zo weet ik dus ook dat er 12 juli is. De, geloof ik, de datum dat het gaat gebeuren. een prachtig jubileumboek uitkomt. geschreven door de heren zelf. Het is een lijvig boekwerk. Ik zag, ik zag op Facebook zag ik een prachtige foto van Charlie Watts die in dat boek zat te lezen. En uh, het, schijnt, het schijnt echt een fantastisch boek te worden. Dus, uh, het jubileum van de Stones. Ze begonnen in 1962 uh, onder de naam Little Blue Boy and the Blue Boys. Althans Mick Jagger en Keith Richard. En later veranderden ze de naam in... Uh, hoe heet het? In de Rolling Stones. En die naam, daar kwamen ze aan door een nummer van hun gezamenlijke favoriet. Muddy Waters. Een van de bekende oude Amerikaanse bluesgasten. We gaan nog een nummer draaien van die LP x on Main Street. En ik vind het zo lekker. Rocks Off heet het. Nou, gooi die speakers maar weer open, jongens. Cuba weer. Gooi maar weer open, die bende. Hoppa. Ze doet en voeten uit, jongens. Heerlijk, heerlijk. Ik zeg het al. de speakers staan hier in de studio op vol volume. <laughs> Gewoon lekker, joh. Heerlijk. Lekker, dan word je, word je enthousiast van. Klinkt, klinkt geweldig. Rocks Off heette dit nummer. Het kwam van, de, van het album... Um Exile on Main Street. Ik zei het al, we gaan, uh, we gaan geen chronologische uh, volgorde doen. Uh, draag maar lekker wat, me opkomt, wat in het sfeertje komt. Uh, de Stones hadden in uh, 1968 of 67, 68... de LP uh, The Satanic Majesties request opgenomen... als antwoord op Sgt. Pepper van de Beatles. Ze waren ook een beetje op de, op de ja, psychedelische toegegaan. En ja... Dat werd zo lang niet door iedereen in dank afgenomen. Want ze vonden het eigenlijk gewoon... Geen Stones. Het was ook de, de, ja, een van de minst verkopende Stones Die er ooit geweest is. Er stonden een paar mooie nummers op. Zoals Cheese a Rainbow. En uh, 2000 Light Years from Hope. Misschien komen die nog wel. Want we gaan een uur extra door. Hè? We gaan door tot vijf uur. Omdat we te laat waren. Vanwege de fantastische service van de NS. Waardoor ik pas om half drie in de studio kon zijn. Maar goed. Het maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon uh, lekker door tot vijf uur. We pikken er gewoon een uurtje bij. Uh, Nadat St. Danny's Majesty's Quest was uitgekomen... besloten de Stones toen nog met Brian Jones erbij. Natuurlijk om gewoon maar weer terug te gaan naar datgene waar ze goed in waren. Namelijk gewoon het spelen van rhythm, blues en rock and roll. En toen kwamen ze met de, met de volgende single. Uh, en dat was Jumping Jack Flash. En toen waren we weer helemaal thuis met de Stones. Jumping Jack Flash. Hier zijn ze. De heren Rolling Stones. Open die speakers, jongens. Dit moet je niet zacht horen hoor. Open! Jumping Jack Flash 1969 was dit. En uh, dat was de eerste echte Rolling Stone single weer sinds The Satanic Majesty's Request. En toen waren ze weer helemaal terug waar ze goed in waren. Rock and roll spelen, Rhythm and blues spelen helemaal fantastisch. Nog in de originele formatie. Uh, uh, met, met natuurlijk Bill Wyman, uh, Charlie Watts, Keith Richard, Mick Jagger en Brian Jones. Uh, niet al te lang daarna uh, zou Brian Jones de band verlaten. Maar dat verhaal had ik u al een keer verteld. Dus dat ga ik niet nog eens doen. We, gaan, uh, we springen gewoon een beetje van de hak op de tak. We, we rennen gewoon een beetje dwars door dat Stones repertoire mee. Althans wat ik uh, op LP heb. Want ik heb natuurlijk nog wel veel meer cd's van ze staan. Zoals Bridges to Babylon en Steel Wheels. En uh, nog meer van dat soort uh, dingen. Maar ja, we draaien helemaal geen cd's. Dus we beperken ons gewoon lekker tot, uh, tot de platen die we hebben. Volgende nummer wat we gaan draaien. Dat kent iedereen van UB40. Die hebben dat gecoverd en dat werd een hit. En dat is eigenlijk jammer, want het was helemaal geen goede versie. Nee, ik heb, nou dan heb ik niks met UB40, laat ik dat vooral even stellen. Uh, maar niet zoveel mensen weten dat het origineel van de Stones is. En dat gaan we dus draaien. Van uh, de LP Black Blue, daar gaan we twee nummers van draaien. LP in 1974, opgenomen in de Rolling Stones Mobile Studios. Ze hadden toen een eigen vrachtwagen waar een complete studio in gebouwd was. Uh, het merkwaardige van deze plaat is dat deze plaat maar door vier stones gemaakt is. Key, of, uh, Mick Taylor was er net uit en Ron Wood was er nog niet bij. Dus eigenlijk uh, waren er hier maar vier stones. Namelijk uh, Bill Wyman, Keith Richard, Mick Jagger en Charlie Watts. En de rest wat u allemaal hoort, uh, waren gastartiesten. Onder andere uh, Billy Preston doet erop mee. En nog een heleboel andere mensen. Uit 1964. En we gaan eerst draaien en u laten horen dat de Rolling Stones ook heel goed waren in het spelen van reggae. En daarna ook nog een keertje in te laten horen dat ze ook heel goed waren in het spelen van echte soul ballads. Want dat konden ze ook. Als geen ander. We gaan draaien van de LP Black and Blue. Het prachtige liedje. Oh cherry, oh cherry, oh baby. Cheerio, cheerio wordt hoort hij nooit meer horen als je dit kent. Laat me we eerlijk wezen. Rolling Stones met Cherry O'Cherry Cherry Baby. En uh, als gastmuzikant deed hij hiermee Nicky Hopkins op uh, orgel. En Ronnie Wood als gitarist. En niet lang daarna zou Ronnie, uh, Ron Wood, Ronnie Wood er zelf deel gaan uitmaken van, uh, van de Stones. Maar nog niet op deze LP. Vast hij doet wel al op wat liedjes mee. Onder andere op, uh, op dit uh, fantastische stuk. Cherry O'Cherry Cherry Baby. Een ander heel mooi nummer van de Stones. En dat is dan een keer even niet ruig. Maar dat is dan de Stones weer op zijn soulfulst zou je kunnen zeggen. Een prachtige ballad. Uh, die gaan we nu draaien van die LP Black, and Blue, uit Black and Blue uit 1974. Ik zei er net heen dat ik net 64 zei. Nou dat geloof ik niet want hij komt uit 1974. Uh, Black and Blue dus. En nu gaan we een heel mooi liedje van de Stones draaien. Daddy, you're a fool to cry. Yeah. Thank you.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 De Stones, 1974, jongens. Wat een geweldig mooi nummer. Daddy, you're a fool to cry. En wie zei nou dat de Bee Gees de eerste waren met die hoge stemmetjes? <laughs> nou, de Stones, konden het ook. En dat al vier jaar eerder. Dat kun je dus goed horen. Um, Daddy, you're a fool to cry. En uh, ja, de Stones en Beatles fans in de jaren zestig... die stonden lijnrecht tegenover elkaar natuurlijk. Maar uh, er waren toch wel uh, meer overeenkomsten tussen de heren uh, Stones en Beatles... behalve dat ze op elkaars platen regelmatig uh, akten en persoons gaven. Hebben ze ook nog een tijdje... ...dezelfde manager gehad. Niet gelijktijdig... ...maar wel na elkaar. Alan Klein... Uh, ...die, uh, die Alan, uh, Andrew Luke Oldham... ...eigenlijk opvolgde als manager... ...en uh, die heeft de Stones toen aardig bestolen... ...en dat heeft hij later nog eens dunnetjes over gedaan ...met de Beatles. Uh, de Stones hadden ze gewaarschuwd... ...doe het nou niet, want die man is niet te vertrouwen... ...maar toen was het... Uh, ...Lennon en Harrison die vonden dat dat wel moest... En McCartney toen de tijd niet. Um, dus dat was nog een uh, overeenkomst. We gaan nu weer een heel eind terug in de tijd, een jaar of tien denk ik, een jaar of negen terug in de tijd, naar uh, halverwege de zestiger jaren, toen er een prachtige blues van uh, Willie Dixon gespeeld werd door de heer de Rolling Stones, want ook dat konden ze. En als ik het goed heb, dan speelt Brian Jones hier de, sli de, de slide guitar. En dat is fantastisch. Het was ooit een single, een hit. En het is zo mooi. Let u maar eens op: Blues in Optima Forma. De Stones met Little Red Rooster. Rolling Stones' oorspronkelijke nummer van, uh, van Willie Dixon. En dat heette uh, The Little Red Rooster. Oftewel, het uh, kleine rode handje. Ja, goed. We stonden even te dubben wat we nou zouden doen. Uh, maar, uh, nou ja, goed. We gaan het gewoon toch maar doen. Uh, voor de Stones fans, uh, jullie krijgen nog een bonus. Want we gaan nog een uur door met deze fantastische muziek. Uh, we gaan nu gauw door. Als... Uh, ja, hij staat al klaar. Goed, daar gaat hij. Nou, we gaan eruit. Dit uur, ja, uh, dit uur. <laughs> we gaan eruit, maar we gaan naar vieren nog even lekker een uurtje door, omdat we te laat begonnen zijn. Dus we pikken het er gewoon bij. Start me up! De stad!